Sidy Dijkers met het NOS-journaal. Een van de raketten die Rusland afgelopen nacht afvuurde op de Oekraïense hoofdstad Kiev... is volgens president Zelensky gemaakt door Noord-Korea. Hij zegt dat dat naar voren komt uit de eerste resultaten van een onderzoek. Als wordt bevestigd dat het daadwerkelijk een Noord-Koreaanse raket is geweest... zal het een verder bewijs zijn dat Rusland en Noord-Korea nauw samenwerken, zegt Zelensky. Bij de aanvallen vannacht op Kiev vielen zeker twaalf doden. Amsterdam heeft voor het eerst excuses aangeboden voor de rol die het heeft gespeeld in de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Halsema zegt dat de gemeente bereid was om de ene na de andere anti-Joodse maatregel helpen uit te voeren. Verder zei de burgemeester dat er nog steeds haat is tegen Joden in Amsterdam. Ze wil daarom geld stoppen in een goede toekomst voor het Joodse leven in de stad. Daar stelt ze 25 miljoen euro voor beschikbaar. De excuses van de Amsterdamse burgemeester Halsema helpen Joden om hun trots terug te geven, zeggen meerdere Joodse organisaties in reactie. Ook de 25 miljoen euro voor Joods leven in de stad helpt daar volgens de organisaties bij. Wielrenner Tijmen Arendsman heeft de vierde etappe in de Ronde van de Alpen op zijn naam geschreven. De Nederlander reed de laatste 80 kilometer alleen op kop. Door zijn winst is Arendsman de nieuwe leider ook in het algemeen klassement... Hij neemt de leiderstrijd over van de Australiër Michael Strower. Het is de eerste ritzegen in bijna drie jaar voor Adensman. De Tour of the Alps wordt elk jaar verreden in de Italiaanse steden Zuid-Tirol, Trentino en het Oostenrijkse Tirol. Morgen is de vijfde en de laatste etappe. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. In de noorden en aan de kust is het al wel wat droger. Later vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog en dan komt het af naar een graad of zeven. Morgen begint dan eerst nog grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het in de middag 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je bij Amsterdam vooral nog vertraging. Op de A10 Zuid richting de A10 West. Tussen de afrit Centrum en de afrit Slotervaart doe je er 10 minuten langer over. Op de A10 Zuid richting de A10 Noord, dus door de Zeeburgertunnel. Tussen over Amstel en de afrit Noord 25 minuten vertraging. De opruimwerk na een ongeluk is de ook daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 in try Het markeringspunt van de uur nummer drie. Uh, want uh, we zijn alweer uh, weer af van jijbuis. Want uh, nu is het weer gewoon ouderwets de radio. En we gaan uh, dit uur ook nog hebben het over het feest wat Slachthuis Haarlem gaat doen. En daar gaan we straks over bellen. Want uh, zij hebben een speciaal Koningsdag festival in elkaar gezet. En daarover gaan we straks praten met Valerie Lamers. Het is wel een tijdje geleden dat we nog live een interview doen. Maar het is nu weer voor het eerst sinds weken... dat we weer eens een gesprek echt tijdens de uitzending gaan voeren. Dat is wel, wel heel erg spannend. Uh, waar begonnen we mee? Uh, want we eindigden met PJ en Bond. Met The Battler. Die stond op In Our Time. En we begonnen met Francis Almond Blake. Wat hebben die twee dan met elkaar te maken? Nou, alles. Want... Uh, Frank Bond, dat is de broer dus, van PJM Bond... die had een pseudoniem en dat was Francis Alban Blake. Uh, wat uh, bleek nou het uh, verhaal? Dus, uh, Blake en Blake, ja ja, uh, leuk. Ik heb het ook niet bedacht, maar uh, het is wel degelijk zo. Uh, dat was het uh, verhaal. Dat is een beetje uit het brein van Fra Frank uh, Bond ontsproten... Het was een poëet, een filosoof en een muzikant die op een gegeven moment besloot om vrijwillig onder de radar te gaan zitten. En uiteindelijk van, de, van alles te verdwijnen. Helemaal niks over die man was te vinden. En dat gaf al een vermoeden. Bovendien gingen ging ze de release show houden op 1 april. Dat was ook al een, een aanwijzing. Hoewel, die is echt doorgegaan. Het was 1 april 2022 dat ineens de, Francis album bleek, de nummers van de Francis Alban Blake werden gebracht. door leden van de band Alaska. Want ook dat was gewoon een bijna vaststaand feit. In ieder geval speelden Ferry Jonk en Frank Bond in die avond mee. En ja, wat was het geval? Het was het album Passages, wat daar ten gehore werd gebracht. En een van de nummers die werd gespeeld is More is not the answer. En in de verhalen zoals Francis Oman bleek, oftewel Frans de Blaak... zoals die ook in werkelijkheid werd genoemd... is dat een beetje het verhaal over van hoe wij omgaan met de natuur... maar dan vanuit het perspectief van de natuur bekeken. En uh, daar was een uitspraak over van Frank Bond, CQ... Frans de Blaak, want die zei op een gegeven moment... als het kapot is, mag het ook kapot klinken. En dat is dat ontstemde harmonium wat je op de, dit nummer hoort. More is not the answer van, uh, van Francis Almond Blake, Maar uh, de halve luisteraar weet inmiddels genoeg dat dat dus Frank Bont is. Uh, we gaan uh, verder, want een paar weken geleden heeft Nevin een uh, nieuwe single uitgebracht. En daar zit ook een clip bij en die ga je dus terugzien... In de samenvatting van Ontwende FM op de website en dat nummer dat heet viel. het uh, sfeerverlichting, zeg ik dan altijd maar. Uh, we hebben twee nummers achter elkaar uh, laten horen. Nevin met Feel. En dit is de nieuwe single van La Promenade Violence. En ik uh, heb het er wel eens uh, met Martijn Vonk van uh, de band over gehad. Ik kan hem ook op zijn Frans uitspreken, uh, maar dat is niet uh, de echte officiële benaming. La Promenade Violence. Maar goed, uh, ja, dat vind ik altijd leuk. Maar goed, uh, zo is het in werkelijkheid niet. Uh, we gaan straks, uh, dat, over een, uh, nou, een kleine tien minuten gaan we praten met uh, Valerie Lamers van uh, Slachthuishalem. Het gaat over, uh, over wat ze zaterdag gaan doen. Maar we hebben natuurlijk ook nog nieuw materiaal. En dat uh, nieuwe materiaal is bijvoorbeeld van deze Emma Dani. en. Ja, dat is een uh, leuk verhaal. Want achter Emma Dani schuilt Emma Immerseel. En zij heeft ook nog wat Nederlandstalig werk onder een andere naam. Ik ga dat lekker niet zeggen. Want, uh, want het is tegenwoordig uh, nu zo dat ze een totaal andere muzikale richting is ingeslagen. Uh, maar dat maakt het wel uh, heel erg leuk. En ik ga eens even kijken of ik er de komende week te pakken kan krijgen. Want volgende week is er geen live uh, gebeuren. Want dat heeft weer te maken met de ene meneer M. van Dam. Want die wil uh, graag bij bevrijdingspop... Uh, een beetje rond uh, gaan hangen, wat, wat dat gaat. Want in de aanloop daar naartoe... Uh, wordt het natuurlijk ook nog uh, voor de vrijwilligers... en Marcus is fotograaf. Uh, ja, dan uh, is hij niet beschikbaar. Dus uh, het is uh, gewoon uh, heel duidelijk. Dan gaan wij uh, een, een uitzending doen... met uh, borak wat telefonische gesprekken. Dat weet ik dus nu al... En Emma, Dani zal daar zomaar in kunnen zitten. En het nummer wat ze dus morgen gaat uitbrengen, dat is Enough, so is Enough. Doen is het best wel een stevige song, uh, Linde, die we hier ook uh, in deze studio hebben gehad. En dat was alweer van volgens mij in september 2024 toen zij geweest is. En het nummer dat heet Thousand Pieces. En daarvoor hoorde je Emma Darnie en dat uh, nummer dat heet Enough is Enough. Ik denk ook uh, toch wel een beetje stiekem aan Barbara Streisand en Donna Summer. Maar goed... Uh, die hadden daar ook uh, ooit uh, een uh, titel mee uitgebracht. Uh, die klinkt trouwens heel anders, uh, wat dat er gaat. Uh, aan de telefoon hebben we Valerie Lamers van uh, Slachthuishalem. Het is weer voor het eerst sinds tijden dat we ook uh, in de uitzending zelf een uh, gesprek voeren. Want Valerie, goedenavond. Goedenavond, hoi. Ja, hi. Uh, want dat heeft uh, alle reden toe dat we jou even in de uitzending halen. Want jullie van Slachthuis Halen gaan komende zaterdag iets organiseren. Ja, zeker. Wij organiseren een Koningsdagfestival. Ja. Uh, hoe is dat idee ontstaan? Laat ik daar eens even mee, uh, mee beginnen. Uh, het idee is ontstaan uh, omdat uh, vorig jaar nou, ja, toch ook wel behoefte was aan een plek... Uh, ...om gezellig muziek te kijken... ...en een beetje markt te hebben... ...en gezelligheid uh, buiten de stad... ...en meer voor de buurt... ...en ja. dan ook meer de slagwetsbuurt... ...of Haarlem-Oost... Ja. ...maar eigenlijk ook voor heel Haarlem... Uh, ...en dat is toen uh, een beetje gaan broeien bij ons... ...en zijn we toen... Uh, ...een kleinschalig festivaletje gaan opzetten... ...toen nog met één podium... ...en dat eten en marktjes... ...en uh, dat ging heel erg goed... Ja. En de uh, buurt vond het leuk. En nu gaan we het weer doen. Ja, um, dus uh, dat je, je schetst eigenlijk ook van wat mensen dus kunnen verwachten op die zaterdag. Als ze dus in de buurt uh, komen van Slachthuizen halen. Ja, zeker. Dit jaar gaan we dus ook uh, wat groter. Dit jaar hebben we twee podia. Een hoofdpodium met, ah. hoofd met, uh, ja, met wat grotere bands. En. Uh, die ook te aantrek hebben. En dan hebben we ook nog een talentpodium. Waar ook zelfs overdag uh, jonge leerlingen staan die uh, bij, op, bij hard uh, op les zitten. Ja. Bij ons ook in het slag. Die voor het eerst op het podium staan in hun leven. Ja, um, op is een uh, mooie plek. Ja, is dat ook een beetje bewust uh, gekozen om ook deze uh, mensen een podium te bieden. Dus, zodat ze dus een beetje wat vlieguren kunnen maken, zoiets? Uh, ja, absoluut. Je, ook Zeker ook om de, de buurt erbij te betrekken. En ook uh, gewoon uh, alle mensen die ook bij het slachthuis regelmatig komen. Waaronder natuurlijk ook heel veel muziekleerlingen en jonge muziekleerlingen komen. En natuurlijk is het gewoon prachtig om uh, jonge kids een podium te geven... waar ze voor het eerst kunnen optreden voor hun familie en ouders en voor onbekende mensen. Om hun die ervaring te kunnen geven. Uh, gewoon op een laagdrempelige manier. Ja, um, want... Dat is natuurlijk nodig, want uh, aan de andere kant, jullie uh, herbergen ook plekken uh, waarbij zij ook um, ja, muziek kunnen maken. Zeker ja. op kunnen nemen. Want uh, ik neem aan dat dat uh, de dat dat, uh, jeugd of de jongeren zijn die ook bij jullie binnenkomen om muziek te maken. Zoiets? Uh, je bedoelt muziek maken als in dat ze hier bij ons komen... Ja, nou ja, dat ze, ja precies. Repeteren, ja. lessen. En dat ze dan op een gegeven moment ook op die, deze Koningsdag de mogelijkheid hebben... om datgene wat ze geleerd hebben of gerepeteerd ja. hebben... dat ze dat kunnen laten horen uh, voor de buurt of voor wie dan ook. Ja, exact. Zo ja. is het helemaal. Ja, um, want uh, die aantrekkingskracht... Uh, merken jullie dat ook? Dat, uh, dat er toch wel wat... Uh, wat flink wat mensen bij jullie over de grond komen... die gebruik maken van die ruimtes? Ja, absoluut. Onze ruimtes zitten vaak uh, volgeboekt. En het kan nog meer. En het wordt ook steeds meer. Mm. En we hopen ook steeds meer jongeren daarin te bereiken. Ook in, samen, in onze samenwerking met, uh, met de Hart Muziekschool. Ja. Uh, maar ook met andere plekken. We krijgen, gaan nu ook weer voor de tweede keer uh, mooi. Uh, uh, shout it out opzetten, wat vorig jaar ook heel succesvol was, waar we jongeren samen met jongeren van tussen de 14 en 20, volgens mij ja, ja. 20 of iets ouder, um, een, een, een evenement organiseren en uh, waar zij helemaal het mogen invullen, precies zoals ze willen en uh, vanuit ons budget krijgen en coaching om echt een super te gek gaaf evenement neer te zetten en dan uh, een leerproject ook en een leertraject in, daarin krijgen. Ja. Ja, uh, dus uh, dat zie je steeds meer, dat er ook steeds meer... Uh, het, het, the word is spreading, laten we het zo zeggen. Ja, ja. Uh, is dat ook met, uh, met deze koninginnen uh, dagfeest... Uh, die op Koningsdag plaatsvindt uh, ook het ja. geval? Ja, dat denk ik wel. En hopelijk uh, kunnen we nog meer mensen ook erbij betrekken. Maar ook niet alleen jongeren, maar ook uh, ja, mensen van alle leeftijden... en vooral de buurt en, en, en verder dan dat... Ja, want, want uh, ik neem aan dat, uh, dat ze ook een uh, rol van betekenis hebben gespeeld... die jongeren uh, bij bijvoorbeeld het, uh, het invullen van het feestje... wat jullie komende zaterdag doen. Of uh, zie ik dat verkeerd? Uh, ja, dat, wat ik zeg. Dus één podium is uh, echt meer gericht op als talentpodium. Ja. En het andere podium uh, is ook een wat groter podium... waar dan tussendoor ook gewoon uh, grotere bands staan. Hmm. Dus uh, zo hebben we het een beetje 50-50 gedaan... Uh, ja, dus voor ieder wat. Ja, uh, nou lees ik ook dat er ook uh, voor de inwendige mens uh, het uh, nodige uh, mogelijk is. Ja, voor het inwendige mens hebben we ook, uh, ook, een, ook wat dingen. We hebben Evelien die uh, komt staan met eten. En Absea komt ook met haar kar staan met eten. We hebben zelfs voor de kids ook een, uh, een poffertje. Of nee, niet, sorry, poffertjes, Maar een suikerspin en volgens mij ook een popcornmachine. ja. Um, dus uh, heel wat lekkers. Ja, oh. dat, is, dat is een beetje wat, uh, wat er omheen uh, hangt. Ja. Plus nog een markt. Een markt, ja. ja. Le, le, le, le, le, wat, wat kunnen mensen daar uh, verwachten? Is het een, uh, ja, hoe, hoe moet ik het zien? Ja, verschillende dingen. We hebben verschillende marktkraampjes. We hebben onder andere ook uh, Kiki die uh, met haar caravan ook uh, komt zwinken. Mm. Uh, waar heel royaal gesminkt kan worden. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld uh, met twee jonge meiden die hun eigen sieraden maken. Die dat komen verkopen. We hebben uh, een groep... Uh, ...dames die, die sjaals breien voor het klimaat... ...van Extension Rebellion. Die mm. doen dat normaal in de bibliotheek hier altijd... ...en komen dan deze keer ook gewoon bij ons staan overdag. Mm. Um, en die gaan ook een award uitgeven... ...voor iemand die uh, ja, veel voor het slachthuis of de slachthuisbuurt betekent... ...in het, uh, in het kader van het klimaat. Maar we hebben ook een kunstenaar... ...die ook uh, hele freaky uh, portretten gaat tekenen op, de, op on onder spot... Uh, wat hebben we nog meer? We hebben kleding gaan we doen. We hebben uh, spelletjes. Er komt ook een meneer die een eigen spel heeft gemaakt en die dat uh, komt promoten en gaat spelen met kinderen. Uh, nou ja, van alles wat eigenlijk. Ja, ja nog. Ik, ik las ook iets over koninklijke fotoboef. Ja, zeker. Wat is dat dan? Nou, uh, we hebben een fotoboek. we hebben vorig jaar ook gedaan, dat zoals Chris heeft net uh, wordt dat gedaan en uh, daar kan jij jouw portret of foto laten schieten in je eentje, met je familie, met je kinderen, met je, met je, met je liefje, met je aardsvijand. <laughs> met je ja, aardsvijand! En uh, daar, daar zit, uh, dat, ze hebben we een heel mooie uh, ja, koninklijke royale setting in gemaakt in een, uh, in een, in een tentje. Ja. Dus ja, het worden hele mooie beelden en hele bijzondere originele beelden vooral uh, ja. door Chris gemaakt. Kortom, uh, never the dull moment bij Slachthuishalem als het gaat om deze Koningsdag, wat jullie dan Koninginnedag noemen. Exact, Koninginnedag. Ja, waarom hebben jullie, waarom hebben jullie het Koninginnedag genoemd? Uh... Ja, we vonden het wel mooi om ook wat meer de aandacht uh, op, de koning, op de koningin uh, te vestigen. Het was ook eerst een idee om meer op de, op de oude tijd Beatrix uh, te vestigen. Maar uiteindelijk is het toch beland op, uh, op Maxima. Ja. Dat we die ook uh, even een plekje willen geven op deze koningsdag. Dus uh, hebben we de koningin een dag, dag van gemaakt. Want ja, dat yeah. ah, so, so. kunnen we allemaal wel gebruiken. Lijkt <lacht> ja, me duidelijk. Uh, van hoe laat tot hoe laat? Van 12 uur tot 11 uur s avonds. En waar kunnen mensen daar uh, bij zijn? Uh, waar moeten ze uh, zijn? Uh, slachthuis Haarlem, waar kunnen we dat vinden? Waar ze heen moeten komen? Ja, ja precies. Ja, ja, nou, want... Naar het slachthuis Haarlem. Uh, het adres is rokplein 6... En als je daar navigeert, dan, dan kom je er wel. Ja, uh, voor die mensen die met het openbaar vervoer, uh, lijn 80, lijn 346, lijn 356, die komen nee, uh, bij de Europaweg. Uh, moet je ergens bij, uh, bij de Appie, moet je even linksaf, moet je daar een straat in lopen. En dan is het geloof ik uh, nog voordat je de hebt, moet je naar rechts. Je ziet het voorzelf wel. Oh, als je op de Europaweg belandt, kan je al eerder eruit en kan je ook via de andere kant van het ja. slachthuis, want we hebben namelijk twee ingangen dit jaar. Oh, hebben jullie twee aan ingangen? Via de andere kant, dus we maken het makkelijk voor alle kanten. Oké, okay, dus het is ook nog via de andere kant. Ja, nee, helemaal duidelijk. Um, ja. uh, mocht je wat meer willen weten, waar kunnen ze dan terecht op de website van slachthuis Haarlem? Ja, slachthuishalem of op onze Instagram slachthuis Haarlem, uh, Facebook. Uh, ja, dat. Oké, okay. duidelijk verhaal. Uh, we gaan uh, weer verder met, uh, met het programma. Hier is dus, uh, Isogram and True Love Refugee. Girl Scout, maar wel een favoriete track van het album Flat Caps and Raymax van Laura Maafson. Spooky song, ja, ik vind het eigenlijk de meest leuke songen die erop staat, die ze vorig jaar hebben uitgebracht trouwens, dat album, rond de dagen, de eerste dagen van mei, dat is het alweer bijna zover. Dus het is alweer bijna een jaar geleden dat ze dit hebben laten horen. True Love Refugee van Isogram, ze hebben niet zo lang geleden, ik geloof zo'n Anderhalve week terug in Podium Victoria hun release show gedaan. En uh, So I Wait, want dat is de EP die ze hebben uitgebracht. En daar stond dit nummer True Love Refugee ook op. Uh, we gaan weer een nieuwe single laten horen. Een debutsingle wel te verstaan van de band Strange Ways. Er zijn er heel veel van, maar er komt er ook uit, uit Nederland. En dat is deze. En What I've Zone is hun eerste single. My love is blind, I thought that you would see the signs, I was too late to tell De van Lorem Ipsum hoorde je eerst en daarachter hoorde je deze nieuwe single, een debuutsingle van Strange Ways en What I've Sewn. Je uh, ziet me realiseren ineens dat ik weer een, praatje, een plaatje aan het uh, doen ben, maar goed, uh, dat uh, mag geen naam hebben. Uh, wat ik uh, zo leuk vind, uh, in de plek waar wij dit uh, radioprogramma maken, uh, hebben we van die, van die kappen, van die plopkappen die, uh, erop zitten, maar volgens mij... ...zijn ze in de wasmachine uh, terechtgekomen. Uh, want die, die dingen die laten een beetje los, heb ik het idee. Dus ja, ik weet niet. Uh, maar goed, uh, ik ga er niet over. Maar het valt mij wel een beetje op dat, wat, wat dat gaat. Uh, we gaan uh, nog eventjes uh, verder, want uh, we komen een beetje in, uh, in de laatste fase van, uh, van dit uh, programma. En uh, er is een Volendamse band, ja alweer. Want uh, daar zitten we ook wel weer uh, mee. Want... Katmandu Is een uh, nieuwe Nederlandse band. En ze komen ook uit Volendam. Waar Donna Marie Veerman uh, de frontvrouw van is. En ja, die hebben we ook hier in deze studio gehad. En ze gaan op uh, vrijdag 2 mei een EP-release show uh, geven in Piers, Volendam. En een van de singles die uh, op die EP staat is deze verse. Want die is volgens mij afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag uit, uitgebracht. Wild Wind. Leuke afgelopen maandag. Nou, het is alweer eigenlijk meer een week terug. Toen ik collega Roy de Smet hoorde tijdens zijn programma bij de LOVE. Die, die wist op een gegeven moment van... Ja, ik moet toch even een drummer weten van die band. En, en daar kon hij niet bij komen. Totdat op een gegeven moment verlossen de woorden ergens in die appgroep... ...kwam van de heer F. Bon zelf. Want die, ja, die heeft min of meer deze mensen onder contract staan... ...met het label King Ford Records. En die zei, ja, dat is de drummer, die heette Jack Koning. Waarop het bij mij op een gegeven moment weer een lampje begon uh, te branden. En die zegt, dat is die gozer die toch ook bij Villa Rozi uh, speelt. Waarop het antwoord van Frank weer kwam, ja, kent je klassiekers. Dus dat uh, heb ik dan ook wel gauw door. Maar hij is toch echt een van uh, de bandleden van uh, Katmandu. Uh, naast uh, de al eerder genoemde Donnemarie Veerman. Die hier ook ooit geweest is. En wel in 2023 uh, toen zij hier met de vader een, uh, een aantal nummers uh, liet horen. En dat is dus eigenlijk de nieuwe bakkerband. En bovendien, ze komen op 2 mei. Uh, gaan ze in de Piers een echte thuiswedstrijd spelen? Want dan uh, gaan ze hun EP-release houden. Over optredens gesproken, want daar gaan we ook uh, het uh, hele verhaal mee afsluiten. Deze 3 voor 12, Noord-Holland, schuine streep, alternative FM. Want uh, onder die noemer wordt het uh, gehouden. Want uh, over een aantal weken gaat P3 weer op de camping. En daar hebben ze toch een, uh, een behoorlijke programmering op losgelaten. Waaronder de heer Niels Buis. En die heeft uh, het afgelopen jaar met The Lowlands toch best wel indruk uh, gemaakt. En daar staat dit hele mooie wonderschone nummer op. En daar sluiten we dit, deze 3 voor 12 noord hollandse Vloedgolf mee af. Hier is Icarus van Niels Buis Van het album The Lowlands. Ik zeg tot volgende week. Dag.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 JOHN